En op de Ankeveense plassen gebeurden veel ongelukken. Een echtpaar uit Rotterdam zit vast voor de uitbuiting van tientallen polen. De man en zijn vrouw regelden werk voor de polen via uitzendbureaus... en hielden vervolgens een deel van hun salaris achter voor huisvesting en vervoer. De polen woonden in stakerven, spraken geen Nederlands... en waren van het echtpaar afhankelijk voor werk, inkomen en onderdak. Zeventien polen zijn opgevangen door de organisatie voor slachtoffers van mensenhandel, Comensa.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 Wat blijft het blijft dit goed zeg We gaan mee met de flow van Marvin Gaye En what's going on? En van harte welkom bij um, een nieuwe entertainment view Voor deze zaterdag 11 februari 2012 Voor mij uur 4 Voor ja, jou uurtje 1 Gelukkig wel zeg mijn stem <laughs> God mijn Hoe gaat ie? Ja, zoals je hoort, een beetje verkouwen of uh, een keelonderstekentje, dat begint het geloof ik te worden, maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker, druk weekje. Ja, vertel eens, wat heb je allemaal uh, uitgefroten? We ja, zijn natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van Talent of the Voice, uh, die vorige week heb ik we vrijdag. En uh, daardoor zijn we gewoon een leuke, willen we een single mee gaan opnemen, hè? En uh, daar zijn we gewoon mee, druk mee bezig, om te kijken wat bij hem past. En uh, daar hebben we heel erg, uh, echt heel veel over gesproken afgelopen week en uh, net is hij dan ook langs geweest en, uh, ja, het ging over de winnaar van Talent of the Voice, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus en uh, um, je verwacht een mooie single? Ja, dat, dat, daar twijfel ik nog over. Wat dan? Nou, ja, dit is een jongen die heel graag uh, een, een leuk liedje wil uitbrengen. Maar zoals jij ook merkt, op dit moment is heel, Nederlandstalig best wel hot in een wereldje. En Engelstalig is heel moeilijk door te breken. Dus ja. dit is gewoon een klein beetje een discussie van... Ja, ik snap van, wat je uh... bedoelt. Want met Nederlandstalig is het zo...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 dat het, uh, dat het niet doorgaat. En hoe heet dat? In de Wereldraad door? Uh, Erwin Wennemars met Erik Hulsebos. En live in de uitzending werd verteld dat het niet doorging. En dan heb je de gezicht van Erwin Wennemars gezien. Die was teleurgesteld, het, jongen. Het, het schijnt ook dat hij flink hebt zitten janken. Ja. Nou ja, en wel terecht. Met zo'n uh, zo man die voor de, voor de, voor de Elf Steden toch en voor het schaatsen leeft. Ja. En het was een heel, heel mooi feest geweest. Maar helaas. Dat maar, gaat het gaat niet het, door. Nee, maar.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 En, uh, ja, wat een entertainer is dat. Ja, was het, was het leuk? Ja, het was echt heel erg leuk. Het was wel anders, want normaal bij een concert van Wolter uh, Kroes, of niet een concert, maar een optreden, ving hij alleen maar feestnummers. Maar Wolter Kroes had ook heel veel ballads. Ja, klopt, ja, klopt. En, en ook wel mooie ballads.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 Nee, na de pauze kwamen we fans van Sascha Brouwers tegen. En die uh, hebben gezorgd dat wij vooraan konden zitten. Oké. Okay. En uh, Walter, uh, die zwaaide ook nog naam, hè. Van, uh, ja, we kennen elkaar van uh, CFM. Ja hoor. Dat is serieus? Ja, echt? Ik heb het op de foto. Oké, okay, leuk. En, uh, ja, dat was wel leuk. En de meiden van Leiden, die zaten achter ons. Oh, Oké, okay. nee, geen idee. Nee? Nou, moet je maar eens op googelen. De meiden van Leiden. Ja, dat zijn gewoon gekke wijven. En daarbij komt, uh, hij heeft ook zelf niet gezongen.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 Het is vroeg in de morgen als de wedstrijd begint. Het is de tocht der tochten, heel het land heeft weer zin. Vijftien jaar terug toen bommagen werd, wie is vandaag? De kroonvries beter rood je mee, de elfste de tocht. De grootste hel, Het kruis, de eer en de macht. Het feest waar heel God op wacht. We gaan van steed naar staf voor en door naar Bartelwijk. Tempel gehaald En wat zie ik daar En eind is een zicht Op deze historische dag toen Nederland zijn ware kracht. De elfste tocht onze zegen dag. Het hele land leeft met ze mee. Zelfs op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 En heel veel artiesten gebruiken vierdezelfde akkoorden. En zijn dan spingspillen en hebben het gebruikt. zitten ook straks ook een van... Shaka Khan, aid Nobody en hier is Avicii. Ho ho ho, ja komt ie aan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 Ja, Pascal? Ja? Je spreekt met Rudy en Roy. Hey, Rudy. We hebben een boodschap voor je. Wil je even luisteren? Nou. Het spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen, nog zo'n lange weg te gaan. Het spijt me, vergeef me.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 Nou ja, daarom ja? dit bericht, het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had al een vaartje dat ik dat het meer in de huid zet. Hé, fijne avond en we spreken en, hier, En nou, jongen. kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op de tijd ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> nou. Is goed, jongen, we spreken je. Doei doei. Is goed, Doei. doei. Nou, we hebben weer een, een blije ja. klant. Gelukkig wel, zeg. We hebben het weer goed gemaakt. Wordt niet meer voor Hier <laughs> is Bramford Drew Drowzend, samen met Curtis Mayfield it's it astounds Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk.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 No more, no more, it can happen, I'm your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 Uh, van iedereen uh, op, op stop gezet. Nou ja, dat, uh, ze zei dat het snel opgelost zou worden, maar nog steeds geen e-mail voor de mensen van KPN. Schande. Schande, hè? Schande, schande. Dus uh, schande. we moeten nog steeds even wachten.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 Je weg te sturen Het is alleen een zegen. Ik Sato bij ZFM zo Zometeen het tweede nee, nee, nee. uur van Entertainment for You met um, nieuws over Obama. Hij heeft namelijk op Spotify zijn campagnenlijst um, gezet met al zijn favoriete nummers. Benieuwd, je hoort dat straks ook natuurlijk op Henry. Wat is gebeurd op showbiznieuwsgebied? Dat allemaal straks. En hier zijn de nieuwe Radicals!